Je op er, dan altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen, Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Over Van Brakel. Goedenavond. 2013 zit er bijna op. De uren tellen af. In twee dingen. Bij Max kijken we terug op het jaar met mensen voor wie het toch bijzondere maanden waren. Jan Renkema, goedenavond. Goedenavond. Afscheid genomen als uh, hoogleraar. Uh, hoe noemden we het? Taalwetenschap? Ja, tekstkwaliteit. Een specialisatie van taalwetenschap. En dat hebt u, heb je, we zullen je en jij zeggen, ja, prima, prima, prima. jaren gedaan? Ja, ja, inderdaad, ja. Uh, uh, ik was, uh, al toen ik bij de Tweede Kamer werkte, begin jaren tachtig, als taalkundig adviseur bij de toenmalige Kamervoorzitter, was ik... Uh, um, uh, Taaladviseur, en dan moest ik ook letten op de leesbaarheid, bijvoorbeeld, van de kamervragen. En hoe noem je een professor die afscheid heeft genomen? Zeg je, dat is een oud-professor, een ex-professor? Ha, dat is interessant. Ja, er is. Er is wel verschil tussen oud en ex. Dus dat, dat kun je niet door elkaar gooien, denk ik. Maar eerst even de vraag beantwoorden. Bij een hoogleraar heet het uh, dat hij met emeritaat is. Niet te verwarren met emiraat. Dan denk je dat hij zo'n kalief is hè, in een van, een van die verre Emiraten. Maar emeritaat, dat betekent letterlijk uitgediend. En moet ik dan nog professor zeggen? Of uh, is, dat, uh, is dat voorbij? Uh, nee, ik geloof. Daar heb ik nooit over nagedacht. Dat, Zo'n uh, aanspreektitel hou je je leven lang. Professor ja. Smalhout, ja. die, ja, die, die colinist, ken je wel, ja, ja, zeker. Die ja. staat erop dat hij met professor wordt aangesproken. Ja, die aanspreektitel die hou je geloof ik je leven lang. Je bent ja. er als beroep hoogleraar. Dus er is verschil tussen professor en hoogleraar. Professor is de aanspreektitel. Bij dokter ligt dat hetzelfde. Dan zeg je dokter, maar zijn beroep is ook dokter. Maar er zit een subtiel verschil tussen professor en hoogleraar. Ja. Mag ik je ook taalpaus noemen? Ja, ja, dat stond in NRC. Ja, toen moest ik ook wel lachen. Uh, nou, nee, dat schept denk ik te veel verplichtingen. Ja, hoewel ik toch wel iets... Misschien wel iets te zeggen heb over taal... wat ook in de richting van uh, spiritualiteit gaat. Hoe het in 2013 ja. met de taal geweest is. Maar nou ja. misschien komen we daar nog op. Daar komen we ongetwijfeld ja. nog op. Ik vroeg me wel af, waar komt je liefde voor taal vandaan? Ergens moet er een bron zijn. Ja... Uh, ik weet niet of ik daar een voldoende antwoord op kan geven. Ik weet wel dat ik uh, ja, het altijd leuk vond. Ik kreeg van mijn moeder als jongetje al een schrift om woordjes in op te schrijven. En ik weet dat, dat ik dan uh, met Sinterklaas een potlood kreeg. En ik schreef op: Ik heb een potlood. Nou, dat schreef ik op met een D in plaats van die T. En aan het einde een, een, een, een uh, T in plaats van een D. Dus fout. En dat mijn moeder aan het stofzuigen was. En uh, zei: Nee, Jantje, dat, uh, dat schreef je niet goed. Dat moet pot met een T en lood met een D. En dat ik dan zei, ja, maar, maar ik hoor toch steeds maar ja. dan moet het dan anders? Kijk dan kreeg ze maar, ja, ja dat, dat weet ik ook niet. Dat, en dat klonk dan een beetje geheimzinnig. En ik denk dat dat bij mij op een of andere manier uh, insloeg... Uh, ja, dat is misschien niet het goede woord. Maar dat ik uh, ja er zat iets stoverachtigs in. En dat heeft mij altijd getrokken. Ja, ja want ik begreep ook dat je een mooie zinnetjesschrift hebt. Ja, ja, ja. Aangelegd ja, ja, je in de goed, loop der jaren. Je bent goed geïnformeerd. Ja, ja, ja. ja. dat drijven mijn broers en zussen wel eens uh, de spot mee. Zo, zeg maar. Hè. Ja, in alle vriendelijkheid natuurlijk. Maar uh, ja, als er zin mee opvalt... En, uh, dan ben ik bang dat ik die vergeet. En dan schrijf ik hem op. En als ik dan in de trein zit. of in de auto hier naartoe. heb ik vaak een schrift bij me. Ja, nu toevallig niet. Anders nee. heb ik best uit Maar weet je er een uit je hoofd? Wat vind je een mooi zinnetje? Uh, oh, dat. zou ik zo gewoon niet. Maar ja. haal je ze uit boeken, kranten, ja, oh, televisie? Ja, ja, ik haal ze uh, vooral uit boeken. Zoveel televisie kijk ik niet. En ja, dat is het taalgebruik ook wel vaak heel vluchtig. Uh, maar ik haal ze meestal uit romans. En. Uh, um, ja, nou kom ik. Nou, dan nou willen we geen te binnen schieten. Maakt niet uit, maar wanneer is taal vluchtig? Uh, wanneer er. Uh, als je kijkt naar de verhouding tussen het aantal woorden en de betekenis die wordt overgedragen, wanneer er uh, meer, als het ware, meer woorden zijn dan dat er betekenis is. Of als je dat in, in de economie ziet met goederen en geld. Ja, dat heet, geloof ik, inflatie. Als er dan meer geld is... de hoop geld groter dan de hoop goederen. Ja, dan is er inflatie aan de hand. En ja, in taal heb je ook zoiets. En dan is taal vluchtig. Dan lijkt het net of het, het soortelijk gewicht van taal ja. ook wat lager is. Maar ik, ik hoorde je net zeggen dat je in Den Haag hebt gewerkt. Ja, ja. Politiek Den Haag. Ja, ja, nou, als ergens veel woorden worden gebruikt ja, om ja, dingen ja. te verhullen... of om weinig te zeggen, dan ja. is het daar. Ja, dat klopt. Uh, maar... Uh, dat is nog niet hetzelfde als vluchten. Want als je iets heel belangrijks moet verhullen... Ja. of iets heel moeilijks en uh, daar een compromis moet vinden... dan heb je ook meer woorden nodig. En uh, dat is niet per se fout, want dat is natuurlijk eigen aan... De politiek. Uh, gesteld dat wij. ieder tot een verschillende partij behoren. en we moeten toch. Uh, eens worden? Eens worden. Oh, dan ja, dan, gaan we dat in woorden. heel ja. langdradig omschrijven. hoe, ja, ja, hoe wij ja. toch nog een, een begin van eensgezindheid hebben bereikt. Ja, ja. En ook. Maar uh, dat is niet alleen eigen aan de politiek. Nee. Hoor. Men zegt wel eens. ja, dat gebeurt alleen maar op die vierkante kilometer. maar daar gebeurt het eigenlijk in verhoogde mate. Want. Uh, gesteld. Dat, dat begrijpen studenten ook wel. Als ik uh, misschien kan ook zo'n voorbeeld geven. Uh, uh, gesteld dat. Uh, uh, jouw buurvrouw naar de kapper is geweest. En uh, die vindt zelf dat ze het prachtig uitziet. Komt heel enthousiast naar je toe. Maar jij denkt, oh, hoe ja. hard ze het kunnen doen. Ze ziet eruit als een toe. Hè. Kan helemaal niet. Ze zegt, oh, wat vind je van mijn nieuwe kapsel? Hm. Nou... 10 tegen 1 dat jij niet zegt, ja, u ziet eruit als een kakketoe. Dan zeg je iets, goh, goh ja, ja, wel apart of ja, waar ben je geweest? Of, dan heeft die buurvrouw natuurlijk donders goed door dat je dat kapsel helemaal niks vindt. is heel eufemistisch uh, uh, uh, oppoetsen, zoiets. Ja, ja maar je, dat heb je ook nodig, het eromheen praten. Omdat, wanneer jij zou zeggen, dat is, is vreselijk, dan leid jij gezichtsverlies. Maar jouw buurvrouw ook, want die wordt geconfronteerd met iets wat zij erg vindt. Jan, uh, jij nam afscheid in uh, november. En dat was, uh, dat was een dag die je wist dat zou komen. Het Koningslied. Amsterdam is zijn... Ik zag dit moment al zo vaak in je dromen en daar is het dan de dag die je wist dat het zou komen. Ik vind dit stuk wel mooi van uh, het beschermen, van door de regen en de wind zou ik naast je blijven staan. Uh, kijk, over smaak valt nooit te twisten, maar ik stel wel vast, het staat op nummer 1 bij iTunes. Je voelt veel meer mensen die het al een beetje meezingen, niet meeneurigen. Het is wel een cadeau wat we geven aan de koning en de koningin. Ik vind het een nummer. Iedere stap die je zet, die leidt naar hier. En kijken om je heen. Wij lopen met je mee. Ontroerend. Hoe klein we ook zijn, onze daden zijn groot. Ga niet onderuit. Voor jou, mijn kind, ik vind het net een Sinterklaas gedicht. Het is een beetje een ratje toe van alles. Ben je er klaar voor? Kan je dat ooit echt zijn? Het lijkt nergens op, maar ja. En dan komt er een tekst op die ook verschrikkelijk is. Het is typisch Nederlands. Het is, uh, het, de verbondenheid zit hem zeker in het lied. Alleen gaat het over afzijken nu. We hebben er ontzettend veel plezier in gehad. En er zijn ook genoeg mensen die daar heel veel plezier aan gaan beleven. En de mensen die dat niet hebben, ja. Sorry. Dit is hem. Jan uh, Renkema, er is heel veel commotie geweest... Euh, over ja. dat koningslied, over ja, de, ja. de tekst, het kromme taalgebruik. Wat vindt de taalkenner uh, ervan? Um, ik heb er in mijn uh, afscheidsreden ook nog uh, over gesproken. En uh, toen heb ik gezegd... ja, uh, men pakt vaak de buitenkant van iets om kritiek te leveren. Uh, bijvoorbeeld die uitdrukking... Uh, de dag die je wist dat zou komen... Die is door veel mensen uh, bekritiseerd. Dat zou helemaal geen Nederlands zijn. Nou, ik heb dat dus kunnen nazoeken, ook met behulp van collega's. Een goede vriend Joop van der Horst in Leuven, belde ik daarover. En die zei, ja, volgens mij komt dat al voor in het Middel-Nederlands. Dus uh, die constructie is niet per se fout. Uh, wat je naar mijn idee in het Koningslied zag, dat is het volgende. Dat zie je wel vaker bij taal. Dat de tekst... Uh, ja, die verdiende geen kwaliteitsprijs. Daar kan iedereen het over eens zijn. Die stond bol van clichés. Er zat eigenlijk te weinig hmm. inhoud in die tekst. Maar omdat mensen geen alfabet hebben om te praten over slechte inhoud... of slechte structuren van het ding van clichés aan elkaar... beginnen ze aan de buitenkant. Het is net als je bijvoorbeeld op een terras zou zitten... en naar mensen zou kijken en je denkt, ja, die persoon staat mij niet aan... En dan kun, kun je niet precies zeggen waarom. En dan zeg ik, ja, maar zijn neus is ook zo lang. Maar ja, als je die neus korter zou maken, zou die persoon je nog niet aanstaan. Dus je, je pakt iets van de buitenkant en daar val je dan over. En Nederlanders vinden het heerlijk. Er is ook een site, taalfoutjes met een V. Ja. Nou, die heeft geloof ik 300.000 uh, uh, bezoekers. Men vindt het heerlijk om te zeggen, ja, dat knopje in het overhemd, okay. dat is zwart. Maar en zeg je nu, uh, wij maken ons druk om trivialiteit. Ja, ja, ja. Uh, ik had veel liever gezien... dat en ik heb het ook gezegd... Uh, bij mijn afscheid... dat uh, wil je kritiek leveren op zo'n koningslied? Ja, Dat had je op dat moment niet meer kunnen doen. Hè. Ja, dan moet je bedenken... oké, okay, we hopen dat de muziek goed is... dat het goed gezongen wordt... en ik heb ook wel eerder gezegd... er zijn zelfs cantatas van Bach... waar sommige delen ook qua tekst niet... nou, dus gewoon eens prijs verdienen. Als de muziek goed is, houdt de tekst het wel. Dat is in dit geval ook niet gelukt. Maar... Het is wel heel typisch voor Nederlanders, denk ik, om te fitten. Ja. Uh, met een V dus. Hè? En niet om iets te repareren met een, met een F, F, zal ik maar zeggen. En ja, als zoiets een keer loopt, dan valt iedereen erover. Uh, maar doet het geen uh, pijn aan jouw oren als je, laten we zeggen, uh, het meisje die hoort? Uh, nee, uh, dat soort nee, taalfouten? Nee, want, uh, ja, taalfouten zeg je nu. Maar ik denk dat dat een Nou fout ja, zo is. heb ik het niet geleerd. Nee, maar het als meisje je, dat. Nee, maar als je het zo niet geleerd hebt, heb je ooit geleerd om iemand drie zoenen te geven bij een begroeting? Nee, nee, nee. en dat ontwikkelt nee. zich toch in begroetingsrituelen. Het is natuurlijk fout om iemand drie zoenen te geven in Friesland, waar men dat niet doet. Maar in Brabant in sommige gevallen is je Kom je er doet. niet meer vanaf? Ja, nou ja, goed, Maar is het ook, heeft het ook sociale consequenties als je ja. het anders doet? Bijvoorbeeld bij dat meisje die of het meisje dat, zou je uh, ook kunnen. Zeggen, of het boek wat is misschien nog een duidelijker voorbeeld. In het middel-Nederlands zeiden wij het huis daar ik woon. Dat is gaan we veranderen, is het huis waar ik woon. is nou, dus bij het boek dat of het boek wat, is eigenlijk de enige positie waar die D nog eens blijven staan. Dus dat is een soort taalontwikkeling. Uh, waar op zich. Zelf niets mis. Nee, maar ja. met elkaar spreek je regels <gurgh> over taal af. Ja. Dus dan moet je afspreken, alles mag. In dit verband wat we net besproken hebben. Dat mag het meisje die. Maar nu, uh, nu balanceren we tussen goed en fout. Of, of, ja, fout mag ik misschien niet zeggen. <lacht> <lacht> <lacht> nou. Moet je niet zeggen, dan, dan moeten we daar een regel voor maken. Ik denk dat taal zo niet werkt. Want taal is niet een systeem wat wij kunnen beregelen. Taal is iets waar wij onderdeel van uitmaken. Ja. Je zou taalgebruikers ook kunnen zien als mieren in een mierde hoop, die dus samen die hoop vormen. En uh, het is per se niet zo dat er, dat ik zo weer dat dingen niet fout zijn. Ze zijn juist fout als ze uh, een indruk maken die je niet bedoelt. Dus ik zou nooit het boek wat zeggen, omdat ik weet dat er mensen zijn... dat is bij groter als en hun hebben, die denken... Ja. oei, oei, oei, die Renkem heeft geen opleiding... of die is een meritus en die zegt het zelf. Maar... maar als iemand anders het tegen je zegt... Ja? Dan, uh, dan ga jij die mensen daar niet op afrekenen. Uh, dat hangt er vanaf. Als iemand uh, frietjes zou eten met een mes en vork... Zou ik tegen die persoon zeggen, ik neem even het omgekeerde. Volgens mij moet je dat niet doen. Dat is snobisme. Of dan voel je je niet thuis bij een frietkraam. Dat doe je niet. Dus in sommige gevallen zal ik zeggen, oh, pas op. Als jij Nederlands gaat doseren, moet je natuurlijk niet hun hebben gebruiken. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Het Govert van Braco. Professor oud, professor, ex-professor, we hebben het erover gehad. Emeritus is veel mooier. Emeritus professor Jan Renkema te gast in twee dingen. Ik wijs u erop dat twee dingen vanaf morgen op een ander tijdstip te beluisteren is. Namelijk van half negen tot negen. Want op Radio 1 gaan uh, tal van vernieuwingen plaatsvinden over een, uh, over een paar uur. Nou, Het Koningslied hebben we besproken, uh, Jan Renkema. Zullen we het Nationaal DT uh, dat door Kees van Koten geschreven is even bij de kop pakken? De tijden zijn in zoverre interessant dat ze kakafonisch zijn. Van de muetzins van de eeuwige vergelding in het ene oor. En dat van de Filistijnen van het geperoxideerde ressentiment in het andere. Joods-christelijke axioma's en verlichtingsidealen. Dat is Nationaal dictee. Doe je mee aan zo'n spel? Nee, nee. Ik zou bijna zeggen dat is... Uh... Mijn leven wat te kort voor om dat soort zinnen over uh, Proswalski paardjes, waar dan uh, Vrele door op zitten die. Uh, uh, nou, enzovoort, enzovoorts. Uh, ik heb niets tegen Triviant hoor. Ik doe heel graag triviant. Ik zou best vicevoorzitter ja. van de Vereniging voor uh, ter bevordering van nutteloze kennis willen worden. Maar uh, een National Dicté, en zeker nu, ik hoop nog steeds dat Kees van Koot het als grap heeft bedoeld, hè, dat hij iets anders wilde aanwijzen. Uh, ja, dat is eigenlijk een oefening in. Ja, uh, geheugen. En ik heb ooit meegedaan. Ik woon vlak bij de Vlaamse grens. En die Vlamingen zijn daar veel beter in. En dan mocht ik meedoen aan een Vlaamse spelling lunch. Nou, dat verloor ik in het begin altijd. Dat kon ik natuurlijk niet hebben. Dus ik heb ook al die woordjes opgezocht. Hè? Als perso, als police, in En polis, Enzovoort, enzovoort. En uh, daar zat de leraar oude talen bij. Prachtig verhalen. Die zei: Ja, ja, zegt hij aan. Nee, ja. Mijn hersens moeten wat te doen hebben. Ik heb ook het getal Pi, en dat heeft ook het Kindersboek of Records gehaald... dat kon je uh, tienduizend decimalen in drie uur en, drie, en een, een ja. hoofdje opzeggen. Het zeiden, ja, maar Jan, je moet niet denken dat ik daardoor meer van wiskunde weet. En dat heb ik ook uh, als bezwaar tegen die aandacht voor een dicté. Als er een dicté zou komen, zou ik het liever hebben... dat het een dicté was waarin iemand mm. nul fout had als hij alle regels zou toepassen... Bijvoorbeeld het grote huis of de grootte van het huis. Dat is ja. regelgestuurd. En het is binnen de mooiste zaal van het land. Iedereen is met taal bezig en wat doen wij? We pakken alleen de buitenkant en we pakken woordjes waarvan niemand ooit gehoord heeft. Ik heb het daarna ook nog eens even opgezocht. Ik heb ook nog een paar woordjes erbij geleerd uit dat ik thee. Dat is natuurlijk heel leuk om woordjes te leren... maar dan leer ik liever iets over de betekenis. En dan komt die spelling, ja, die komt er dan wel bij. Ja, nou ja, de, de grootte van het huis en het grote huis... Ja. onze generatie is daarmee opgevoed op ja. school. Zou ja. dat vandaag de dag nog gebeuren? Uh, Merk jij aan je studenten uh, hoe de vooropleiding was kwartaal gebruik, ja, kwartaal ja, schrijven. Ja, ja, ik merk, uh, zeker tien, uh, twintig jaar geleden was dat slechter. Toen had men iets. Ja, spelling is helemaal niet belangrijk. Spelling is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat ik daar geen misverstand ja. over bestaan. Het is net als, ja, de make-up, de buitenkant, de eerste indruk is buitengewoon belangrijk voor een tekst. Maar uh, als je daar geen aandacht aan besteedt vanaf de brugklas, het is net als met toonladders in de muziek. Als je dat na je achttiende ja. doet dan gaat er toch iets mis. Dan ben je daar niet meer zo gevoelig voor. Of rijtjes met voorzetsels, zal ik maar zeggen. Of echte uh, oefeningen die je moet doen. Die moet je op een bepaalde leeftijd doen. Ja. Ja. Nou ja, de, de, de, vraag, de onderliggende vraag is... Uh, gaan wij slordig met onze taal, onze eigen taal om... onze communicatietaal, waarin we elkaar uh, begrijpen? Ja, ik denk dat wij uh, vrij slordig met taal omgaan... maar dat dat niet zozeer de spelling betreft... Natuurlijk worden de dnt fouten gemaakt. Als je op internet kijkt, dan zie je ja, de meest onmogelijke uh, uh, spelfouten. Maar naar mijn idee is het veel erger dat wij uh, taal gebruiken... Die, die, die weinig betekenis heeft. Dat, dat zie je in dat dictee ook zo mooi gesymboliseerd. Kun je daar een voorbeeld van geven? Uh, nou, um, als je kijkt naar de administratieve lasten... Nou, dat ik iets heel wat anders nemen in onze samenleving... de, de formulieren die... Ondernemers moeten invullen. Die, uh, het aantal formulieren neemt alleen maar toe. Met vragen ook, waarvan sommigen zeggen: ja, moet dat nu? Ja. Of antwoorden die nauwelijks gegeven kunnen worden. Nou, dat is naar mijn idee uh, veel meer een bewijs van slecht taalgebruik. Of het aantal kamervragen, om ook maar eens iets te noemen. Dat is, was vorig jaar, geloof ik, 3000. Dat is ongeveer gedaald naar 2500. Maar wat er met die, die teksten gebeurt. Die worden afgescheiden door zo'n kamerlid, Er komt een antwoord. Maar het effect daarvan is ja, bijna niet merkbaar. En ik denk dat dat veel erger is dan een spelfout... die ook wel weer vaak verbeterd wordt in een goed computerprogramma. En eh, dat men dat over het hoofd ziet, door die aandacht voor... Ja, maar, je, maar, je, maar je merkt nu bijvoorbeeld aan, aan jongeren die met elkaar uh, whatsappen. Ja, ja, ja. Ik weet niet of daar een mooi ja. Nederlands woord voor uh, nee, nee, bestaat. Dat zal zeker gebeuren als dat doorgaat. Ja, ja, zeker. Ja. Uh, maar als die met elkaar dus bezig zijn op die mobiele telefoons. Dan wordt heb ik heb met een B. Dat wordt heb met, ja. een, met een P uh, ja, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En ga eens wordt ga is. Ja, Echt ja. IS. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik vroeg me af is dat nou erg. Want dat sluipt er dus in. Die kinderen uh, gaan een soort eigen taalgebruik ontwikkelen. En voor je het weet, wordt dat dus ook onze toekomst. Ja, dat is maar de vraag. Ik denk dat elke jongere generatie een eigen taalgebruik ontwikkelt. En dat kan nu met de sociale media natuurlijk veel gemakker. Dat is heel hard. Vroeger had je alleen begroetingsrituelen. Ik toen wij 14, 15 waren, zeiden we tegen elkaar de kietel of de mazzel. Ja. Uh, maar dan zeiden onze ouders ook, Hè, wat zeg je daar nou? Uh, maar dat is een uiting om je eigen identiteit te vinden. Dat hoort ook bij die leeftijd. Dus je zegt, dat is ook taalgebruik dat weer wegslijt. Ja, ja, ik denk dat uh, die mensen als die ik heb met een P schrijven... Uh, in een tekst, waar ze uh, als, als ze een schrijver een beroep krijgen... of een beroep waar teksten belangrijk zijn... dat dat dan vanzelf uh, verdwijnt. Dat het een poging is om je identiteit uh, meer vorm te geven. Ja. Uh, en zo zoekt dus uh, een leeftijdsgroep een, een eigen taalgebruik. Maar je zei net ook, de politiek bijvoorbeeld heeft ja. zijn eigen, eigen communicatie ja. uh, woorden. Ja, ja. En je, uh, af en toe denk ik ook wel, uh, dat kan veel beter. Je hebt in Den Haag gewerkt. Hoe komt het ja. nou? Dat, dat daar toch dat, dat wonderlijke taalgebruik uh, op, op een vierkante kilometer ja, wordt gebruikt. Ja, ja, ja, ja. Dat dat daaromheen lastig wordt ervaren. Als lastig wordt ervaren. Nou, ik hoop niet dat het te filosofisch gaat klinken maar zo net heb ik gezegd, ja, taal gaat iets te ver van de betekenis af, maar taal gaat naar mijn idee ook iets te ver af van de persoon tot wie je spreekt. Ik had laatst iemand die stelde mij een vraag over taalverruwing, hè, wat ook op het Binnenhof zou plaatsvinden, en die zei, ja, ik fietste door Amsterdam, en ik lette even niet goed op, en ik ging nog net door de Groen, dacht ik, uh, maar ik eh, toen kwam er iemand van links en eh, die passeerde mij. En die begon mij uit te schelden met alles wat je op een schutting tegenkomt. En die persoon was er echt op van slag. En als je aan die persoon zou vragen... Hè, die ze dus aan het uitschelden was, ja, maar weet je wel tot wie jij iets zegt... dan zou er misschien ander taalgebruik zijn. En zo gaat het ook wel bij politici, niet alleen bij taalverhuur... maar ook bij moeilijke termen. Eh, als je niet weet tot wie je spreekt... dan is er ook misbruik van taal aan de hand... Ja, Want je hebt het in Den Haag zo ongeveer begonnen. In ja, je ja, ja. carrière die ja, ja. uiteindelijk tot, ik zeg het nog maar een keer, taalpaus van Nederland nou, leidde. Ja, ja, je, doet ja. Daar, je bent wel de, de auteur van, uh, wat is het, De Schrijfwijzer. Ja, ja, ja, dat, ja. dat, uh, dat, dat is een handvat dat al meer dan 30 jaar ja. bestaat. Ja, ja, ik bedoel, ik las ergens, je bent de best, eigenlijk de, de beste bestseller auteur van Nederland. Ja, voor taalboeken. Dan. Voor taalboeken, ja, ja, ja, nou ja, ja, ja, dat, ja, ja, ja, dat is toch ja. een, een conduitsaat waar je u tegen zegt. I, uh... Maar goed, Den Haag dus. Ja. Heb je gemerkt dat sinds dat begin dat jij daar uh, begon om, om de dames en heren toch wat yeah. een ander soort taalgebruik uh, aan, aan te wenden, uh, dat daar iets ten goede veranderd is na zoveel jaar? Of zijn de nieuwe generaties weer bezig uh, die taal de vernieling in te rijden? Als ik het overdreven zeg. Nee, ik denk dat er sinds Kamervoorzitter Vondeling... Hè, waar ik toen als assistent, mocht maar werken. De jaren zeventig. Ja, ik denk dat er uh, wel een stijgende lijn, waarnemen is. Kijk maar naar de site van de Belastingdienst bijvoorbeeld. Kijk maar naar de poging die politici doen om een boodschap voor het voetlicht te krijgen. Uh, ik denk dat. Uh, en er zijn ook veel meer medewerkers voor voorlichting, zal ik maar zeggen. Dus daaraan kun je het ook afmeten, dat men er veel meer oog voor heeft. En ik denk ook dat het komt, want dat zei iemand ook wel eens, Jan... hoe komt dat toch dat zo'n schrijfwijzer wel aanslaat... Uh, dat het te maken heeft met een balans tussen regels... en ik ben helemaal niet tegen regels, hè? Nee. laat ik dat voor opstellen. maar als daar niet iets bij komt van verwondering over wat communicatie doet. Dus zo'n eerste vraag, waar, waar komt die interesse vandaan? En als er niet een soort uh, spelelement bij zit... Dus het heeft iets te maken met uh, ja, ironie... en ook, ja, ik gebruik dat woord maar irenisch, wat vredelievend. Dus zodra je iets als fout wegzet... en niet denk, wat is dat interessant dat zo'n kind dat doet... of zo'n puber dat doet... Ja, dan ontneem je mensen ook... Uh, het plezier in taal. En ja. Dat is eigenlijk de beste basis voor kwaliteit. Wat, vind je, wat vind je zelf een mooi woord? Um, ha, ik zeg het al, eu. Uh. Ik vind eu uh een heel mooi woord. Oh, het, ik, het woordje eu. Uh. Ik vind op de radio vaak uh, zo'n zo hardopdenken, niks zeggend woordje. Ja, dat klopt. Dat is het ook. Uh, maar in Ur kan zoveel spanning zitten. Ur kun je gebruiken om een beurt te vragen. Ur kun je gebruiken om na te denken. Natuurlijk kun je dat te pas en te onpas gebruiken. Maar de productie van het woordje alleen al... is zo'n mooie ja. poort naar de inhoud... dat ik alleen al bij het woordje eu verliefd kan stilstaan. Uh, wat ga je in 2014 doen? Ik heb nog een paar uh, schrijfprojecten voor een, uh, een oude monnik. Ik wil graag zijn geestelijk testament opschrijven. En... Uh, Daarvoor ben ik nu aan de gang. En ik zou ook heel graag weer terug naar mijn, mijn, een van mijn eerste bijbaantjes als student. Uh, zeg maar huiswerkhulp op de middelbare school van mijn kinderen. Dus de kinderen die, die het moeilijk hebben of uh, dat ik daarbij zitten En wat heb je morgen voor Nederlands of voor Frans? En dan hoop ik ook dat de leraar Latijn nog eens ziek zou worden. Dat ik nog eens een keer uh, Latijnse les kan ja. gaan geven. Ja, ja. ja, maar ik begrijp ook dat er een boek van jou verschijnt in China. Ja, dat klopt. Dat is een vertaling van een uh, ander boek. Ik heb ook een boek geschreven over communicatietheorie. Uh, dus hoe mensen gesprekken voeren zoals dit... of in, bij in, uh, een, een arts-patiëntrelatie of de verhouding overheid-burger. En het is in het Japans, uh, in het Koreaans en het Spaans... en toen we ook wel in het Engels in China. Maar toen zeiden ze, nee, we willen dat ook in het Chinees zelf... want niet alle Chinese studenten zijn zo goed in het Engels. Dus daar ga ik volgend jaar ook naartoe om dat... Uh, te presenteren. Ik wens je een heel mooi 2014. Dank u wel. Ja, dan, uh, Jan Renkema, dank dat je trouwens op oudjaarsavond bij ons uh, wilde zijn. Emeritus hoogleraar, taal- en tekstkwaliteit... aan de universiteit uh, in Tilburg heeft hij lang gewerkt. Er verandert veel op uh, Radio 1 na het vuurwerk van middernacht... en de begroeting van 2014. Er komt trouwens ook een taalprogramma met uh, collega Frits Spits. Twee dingen verhuis met ingang van morgenavond naar uh, half negen. Maar Alice de Bruin en Margreet Rijntjes blijven natuurlijk uh, uw vertrouwde stemmen. Zometeen een bijzondere aflevering van BNN Today... met een cabaretier, niet een cabaretier, de cabaretier Pieter Derks. Ik wens u een mooie avond. Dingen. Een programma van Max. Dit is de dag gaat verhuizen. Vanaf 1 januari niet meer smiddags, yes. maar iedere dag van de week tussen 6 en 7 s avonds. Yes. Dit is de dag in 2014, 7 dagen per week, s'avonds van 6 tot 7. Yes. Op Radio 1.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 De advocaat spreekt van een schepnetmethode, waarbij alle aanwezigen zijn opgepakt zonder dat duidelijk is wie wat heeft gedaan. Bovendien is nog altijd niet duidelijk wie er allemaal zijn aangehouden en waar de arrestanten uit Veen verblijven. Een deel van Almere zit zonder stroom. Zo'n 14.000 huishoudens zitten sinds kwart over zes vanavond in het donker door een storing in een kabel. In eerste instantie hadden bijna twee keer zoveel huizen geen elektriciteit, maar netbeheerder Liander heeft veel adressen weer kunnen aansluiten.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 Het is Oudejaarsavond, 31 december, twee minuten over half negen. Goedenavond. Pieter Derks, ooit, jaren geleden, in 2011... leerden wij van BNN de toen nog onbekende Pieter kennen. Hij was columnist in een obscuur nachtprogramma... gepresenteerd door de toen nog obscuurdere Luc I. Kink. Dit jaar is hij definitief doorgebroken als televisietalent... nieuwscanner, slimste mens en bovenal als cabaretier. Hij maakte namelijk zijn allereerste oudejaarsconferentie. Dit is Pieter Derks met een oudejaars. Goedenavond en welkom bij alweer mijn eerste oudejaarsconference. Fijn dat jullie met zoveel zijn gekomen. Zijn jullie al een beetje in de, de oude en nieuwe stemming ook? Nou ja, ja, één in elk geval. De rest moet nog een beetje, een beetje in de stemming komen. Zijn jullie al klaar met 2013? Ja, dat wel heel sterk. Nou, gelukkig. Dan kunnen we het gaan afronden. We gaan vanavond proberen er een punt achter te zetten. Even een beetje terugblikken, afronden. En, uh, uh, en, en dan door natuurlijk naar 2014. Uh, ik, heb, uh, uh, nou ja, ik, heb, ik heb een decor... Ik heb, ik heb zelf ook een, een feestelijk ouderjaarspak uh, laten aanmeten. Een duurzaam pak, zeg ik er even bij. Want, uh, uh, nou ja, je ziet het er niet aan af, maar je betaalt het er wel voor. Uh, ik weet ook niet precies wat het duurzaam aan is. Ik, ik denk, het is tegenwoordig duurzaam, is zo'n breed begrip geworden. Ik, de, ik, denk, ik denk dat het of de stof duurzaam is, of dat de arbeiders in Bangladesh betaald hebben gekregen. Eén van de twee. Uh, nee, maar je weet het nooit meer. Je, je hebt bijvoorbeeld Albert Heijn. Heb je dat ook? Dan heb je de, de, de puur en eerlijke kip. En dan staan dan uh, twee of drie sterren op. En dan denk je, nou oké, okay, iemand heeft een beter leven gehad. Maar of het de boer of de kip was, ik heb geen idee. Het staat er niet bij. Maar goed, ik heb, ik, heb van, ik heb van alles meegenomen om er, een, om er een feestelijke afsluiting van te maken. En vol, volgens mij is alleen de belangrijkste vraag wel dit jaar... Uh, wat oud en nieuw betreft, hoe gaan we dit feestje verknallen? <lacht> volgens mij we, we hebben we dit jaar een aantal feestjes geprobeerd te vieren. We kregen bijvoorbeeld een nieuwe koning. Nou, toen, toen leek het iemand feestelijk om daar een liedje bij te schrijven. <lacht> Vervolgens hadden we het Nederlands-Russisch vriendschapsjaar. He, dat we dachten, nou, we vieren 400 jaar internationale betrekkingen... en het was inderdaad een hele mooie afsluiting van 400 jaar vriendschap. <Glas> en toen dachten we, nou, dat is dan allemaal misgegaan. Laten we dan in godsnaam alsjeblieft nog wel gewoon gezellig Sinterklaas binnenhalen. <tos> Nou ja, Ik ben dan geval blij dat, dat, dat de, de, de Sinterklaas goed gegaan is. Dat, we, dat, we, dat de VN er niet aan te pas is hoeven komen. Ik was even bang dat we een, een intocht met blauwhelmen zouden krijgen. GELUIDEN. Daar dreigen we er toch even op uit te draaien. Nou, ik, ik was vooral bang, ik vond het terecht dat die discussie gevoerd is. Ik vond alleen, op een gegeven moment was ik bang dat die kinderen er iets van zouden gaan merken. He, op een gegeven moment had je die, die intocht en ik was bang dat dan mensen voor die kinderen zouden gaan staan met spandoeken. Of, of, of dat, dat, dat, dat, dat, dat diewartje er op het journaal over zou beginnen. Waar was ik op een gegeven moment nog bang voor? Op een gegeven moment zei die, je, ja, er is wat commotie over de staf van Sinterklaas. Ik dacht, nee, daar gaan we maar. Het bleek niet over zijn personeel te gaan, maar over de daadwerkelijke staf van Sinterklaas. Maar nee, ik, ik was vooral een beetje bang omdat ik gevoeld had wat vervolkswoede het los had gemaakt. Ik, ik wist niet dat we dat nog in ons hadden, mensen allen. Het was, op een gegeven moment is die petitie aangeboden, he, die, die Facebook-petitie, Zwarte Piet moet blijven. Die petitie is 2,1 miljoen keer ondertekend. 2,1 miljoen, dat is veel. Ja, ter vergelijking, de petitie Mauro moet blijven had destijds ongeveer 12.000 uh, handtekeningen. Ja, het zijn maar cijfers, hè, maar het is toch. Uh... Ja. Dan zie je toch, de ene neger is blijkbaar de andere niet. Ja. Wat vreemdelingen betreft geldt blijkbaar hoe fictiever, hoe liever. Ik denk dat dat een beetje. Ik denk dat dat ook de nieuwe test wordt bij de IND. Weet je, als een land binnenkomt, ben je verzonnen? Nee, dan kun je weer gaan. Ik denk dat, dat... dat is een beetje de kant die we op gaan. Uh... Ik, ik, ik vond het vooral jammer dat het zo hard was. Het was, of je was voor Sinterklaas, maar dan was je een vuile racist, of je was tegen, voor Zwarte Piet, sorry, was voor Zwarte, iedereen was voor Sinterklaas in dit geval, want dat is gewoon een blanke man van boven de vijftig, hoe kun je daar nou tegen zijn, nee, je was of voor Zwarte Piet, hè? dan was je een vuile racist, of je was tegen Zwarte Piet, maar dan was je een landverrader, maar er zat gewoon niks tussen, terwijl dat volgens mij de manier is om hieruit te komen. Hè, wij, wij, wij zijn altijd een land van de Gulden Middenweg geweest. En ik, ik, ik vind dat we dit moeten veranderen. Volgens mij kun je het makkelijk veranderen. En, uh, en is het gewoon een kwestie van stap voor stap. Uh, nou ja, wat, wat hier in Amsterdam bijvoorbeeld de eerste kleine stapje is gezet. He, door de burgemeester. Oh, een vrij klein stapje heeft hij besloten dat... De, misschien heb je het gezien. Uh, Zwarte Piet hier in Amsterdam draagt geen gouden oorringen meer. En dat was dan om een minder slaaf te maken. En, en, en nu ziet hij er inderdaad niet meer uit als een slaaf. Nu ziet hij eruit als een slaaf die we ook nog als een goud hebben afgepakt. Maar het is een begin. Dit is volgens mij wel de manier. Je moet het stap voor stap gewoon doen. Je moet dit jaar zijn het de oorringen, volgend jaar de, de, de, de muts, het jaar erop de pofbroek. Zo ontdoen we hem langzaam van alles. Dat hem, nou ja, niet van alles. er De Sinterklaas die een boot vol volnaakte, Afrikanen op een marktplein uitlaat. Ook weer beladen. Maar, maar dit is wel een langzaam ontslaven. Dat is volgens mij wat we moeten doen. Alleen, alleen het probleem is volgens mij dat we gewoon nog niet weten waarin. Volgens mij is dat wat er nog ontbreekt aan deze hele discussie, een goed alternatief. He, iemand die gewoon even, even echt een, een, een, leuk, een leuke andere piet heeft verzonnen. Vol, volgens mij kun je dan ergens voor zijn en dan is het in no time beslist. Als je een discussie wil winnen, moet je het positief formuleren. Dat is altijd het beste. Je hebt, hebt Amerika-mensen die doen dat heel slim. He, die, die zijn tegen abortus en die noemen zich pro-life. Dat is briljant. Ja, dat klinkt heel gezegd. Voor het leven. Ja, wie is er niet voor het leven. Nou, dat, is, dat is positief. He, je, hebt, je hebt in Nederland ook mensen die zijn tegen treinen. He, maar die noemen zich pro-rail. <lacht> bent met de trein ik dacht al wat beginnen we laat maar nou ja nee ik schrok echt van die boosheid van dat was dat was dat was volgens mij ook wel een beetje nou ja symbolisch voor 2013 we hadden een paar fietjes en je merkt gewoon dat er dan in nood heel veel woede loskomt en dat het dan het is ook onderzocht hebben de sluimert ook iets er is onderzoek gedaan in september hier dit is dit is de trouw van 13 september van dit jaar boos volk wil nu een sterke leider dat was de kop. Er was onderzoek gedaan naar de staat van het volk. Uh, de VU had onderzoek gedaan, of, of verzonnen, dat weet je tegenwoordig nooit. <lacht> Helemaal zeker. Maar een van de, een van de conclusies was dat, dat we boos zijn. We zijn dus heel boos op, op Den Haag en op Brussel en op de bedrijven en, en op, de, op de NSA. En we zijn, uh, uh, nou ja, we snakken naar een sterke leider. Hier staat iemand die, ik citeer, zonder al te veel democratisch geneuzel besluiten neemt. Ja, een vrij angstaanjagende behoefte. Maar we schijnen hem te hebben. Iemand die zonder al te veel democratisch geneuzel besluit. De naam Poetin wordt verder nergens vermeld, maar ik neem aan... dat dat een beetje de richting is waarin je moet denken. De, de, nou ja, de, de, ja, een sterke leider. Ik vond het wel grappig. Ik las dit, hè, dat we dus heel boos zijn met z'n allen. En in diezelfde week las ik dat we ook het op drie na gelukkigste volk ter wereld zijn. Dat vond ik wel geinig. Ja, dat is toch een mooie combinatie. We zijn, we zijn heel gelukkig en we zijn heel boos. Uh, nou ja, het enige wat ik, wat ik dacht, nou ja, de enige conclusie die je dan kunt trekken... is dat we blijkbaar heel gelukkig worden van boos zijn. Ja, ik denk dat dat het is, dat we het gewoon gezellig vinden. Dat we een beetje onze manier van sfeer maken. Toch ergens binnenkomen en zeiken. Dat is eigenlijk een beetje hoe wij... Ja... Hoe wij, de, hoe wij de sfeer in de ruimte bepalen. Dat is toch een beetje... Nou ja, maar, maar ook om, om de meest onzinnige dingen. Dat valt vaak op. We worden heel vaak boos om het verkeerde. In, in, in september... Dat is een heel, heel, heel tragisch voorbeeld. In september ging de OAT failliet. OAD Reizen was een familiebedrijf. Dat, is, dat, dat ging failliet, zoals heel veel familiebedrijven dit jaar. En, en er moesten 1750 mensen ontslagen worden. Een hele grote familie, blijkbaar. En, en dat... Nou ja, dat is erg. Dus er zijn 1750 mensen die geen werk meer hebben, maar toen gingen ze bellen met, met gedupeerden. En toen belden ze op de radio met een mevrouw die op vakantie was gegaan met OAT. En die zat in Turkije, die mevrouw, in zo'n all-in ding, weet je, met, met zo'n zo bandje en een lopend buffet... dat je de hele tijd vreet, maar toch het idee dat je een wandelvakantie hebt gehad. GELUIDEN. En die... En die vrouw, die, die, die kwam aan de telefoon. En die vrouw die zat dus in Turkije met haar hele familie in een hotel aan het strand. Het was 30 graden buiten, ze had een cocktail in de hand. En die mevrouw was boos dat ze nu dus niet naar huis kon. Dat vat het probleem volgens mij aardig samen. En het erge was dat ze ook nog heel serieus werd geïnterviewd. Want je moet de boze burgers serieus nemen. Dus die interviewer ging ook nog doorvragen van ja, hoe is het met de andere gedupeerden? En is er opvang geregeld voor de slachtoffers? Hebben jullie contact gehad met de ambassade over eventuele repatriëring naar het, naar het, naar het vaderland? Want je dacht, kom op jongens, ze hebben geen bootticket naar Lampedusa. Het is gewoon een hotel in Turkije, ja... Maar meteen, meteen dat boosig. Het is onze manier van met dingen omgaan ook. Ook met leuke dingen. Well, voetbal. Ging het best lekker dit, dit jaar. Voetbal. Toch, well, we zijn geplaatst voor het WK. Komende zomer. We zijn erbij. Hè. We, zijn, we zijn één van de 32 landen. Dat is knap. We zijn een heel klein landje. Ik weet niet of je op een wereldkaart gekeken hebt. Wij zijn, wij zijn een vrij klein landje. En we zitten bij de 32. beste. Ook nog eens als meest overtuigende. Hè. We hebben ons als meest overtuigende geplaatst voor het WK. Waarschijnlijk gaan we er ook het meest overtuigend weer uit. Maar we zijn wel... <lacht> als een van de toplanden gekwalificeerd. België is ook geplaatst, die waren door het dolle heen. He, die, het laatste fluitsignaal klonk in de beslissende wedstrijd. Die Belgen gingen de straat op, die gingen bier drinken, die gingen toeterend door de straat rijden. In die volgorde ook, wat best gevaarlijk was. Maar ze, ze waren blij. Wij, wij, wij, wij hadden ook een beslissende wedstrijd en het laatste fluitsignaal klonk. Het, ja, toen waren we eigenlijk toch vooral boos dat we maar met 2-0 van Andorra hadden gewonnen. En als je zien, dan worden we dus geen groepshoofd. Dan zijn we dus geen groepshoofd, dan staan we dus te laag op de lijst dan zijn we geen groepshoofd. Nou, dan ben je mooi klaar mee. Dan, moet je dus, dan kom je in een klotepotter erin. dan zie je moet je tegen Spanje, tegen Chili. En dan zitten we ook nog in het verkeerde potje bij de loting. De KNVB heeft daar als enige land nog een officiële klacht over ingediend dat wij in een ander we zaten in pot 4, Frankrijk is in pot 2, die kwamen ook in pot 4. hadden we zomaar nog in pot 2 kunnen belanden. Dat duurt er helemaal niks van die hele loting. Dan, dan, dan, dan zitten we dus in een klotepot. Ja, dan moeten we tegen als we doorkomen, dan moeten we tegen Brazilië in de tweede ronde. we dan, ja, dat, dat dan meteen al 2 dan zou het dus zomaar kunnen dat we uiteindelijk om wereldkampioen te worden een wedstrijd moeten winnen. Dan kon het wel eens uit nou ja, dat is wel irritant. Terwijl, well, volgens mij als we eerlijk zijn, we kijken diep in ons hartje, dan willen wij helemaal geen wereldkampioen worden. Weet je toch, wij worden liever tweede. Ja, dat is veel leuker. Dan kun je boos zijn op de scheidsrechter, op de Spanjaarden, op Arjen Robben. Dat is heerlijk. Dat is te gek. Dan kun je ook nog jaren boos blijven. He, niks niks, niks, zo, niks zo, zo heerlijk om boos te zijn over een WK-vibbel. Ik, ik ben zelf van 1984. Zelfs ik heb een trauma van de finale van 74. <lacht> ja. Omdat iedereen nog boos was. <lacht> en, en, en, en, en we kunnen dat ook. Dat is waar wij goed in zijn. Tweede worden en dan zeiken. Het is één keer misgegaan in 1988. Maar verder worden wij altijd netjes tweede. Dat is wat we doen. He, maar, nou ja, we, we zijn dus een boos volk. En daar is dus een behoefte aan een sterke leider bijgekomen dit jaar. Wij willen, wat opvalt trouwens, is dat vooral mensen boven de 50 daar uh, naar schijnen te hunkeren. Naar een sterke leider. Hier staat dat bijna driekwart van de vrouwen boven de 50 hoopt op een krachtige aanvoerder... die eens even snel orde op zaken komt stellen. Ik weet niet of dat privé of politiek geldt, maar, maar we gaan even uit van het laatste. Maar ook twee derde van de oudere mannen antwoorden mee eens op de vraag of het tijd is van een sterke leider die meteen over alles kan beslissen. Dus vooral 50 plus heeft behoefte aan een sterke leider. Wat ook wel weer logisch is natuurlijk, gezien het feit dat 50 plus en leiderschap dit jaar geen hele gelukkige combinatie is geweest. Dat was niet het jaar van Henk Krol. Ik heb wel sympathie voor Henk Krol gekregen dit jaar. Ik vond het begin van het jaar ook een beetje een rare man. Een beetje een rare mannetje, een rare partij, 50PLUS. is ook geen doelgroep. Maar, maar, maar het, het, is wel, het is wel... Nou ja, het begin van het jaar stond hij namelijk op 24 zetels. Ik heb dat even teruggezocht. Dan schreeg je de vier, ja, 24 zetels voor Henk Krol met 50PLUS. En, en natuurlijk is altijd de vraag of zo'n partij dat dan volhoudt. Of dat dan tot de verkiezingen allemaal, wel bij 50PLUS vooral de vraag is... of de achterban de verkiezingen haalt... Maar goed, die, die partij stond op 24 cent en in een jaar tijd is hij alles kwijtgeraakt. De, de Gaykrant is failliet gegaan en ermee opgehouden. Zijn bedrijf in seksspeeltjes. Hij had een bedrijf in seksspeeltjes, wist u dat? Nee? Nou, daarom is het failliet. En... Ja, even zo kijken bent u toch een beetje de doelgroep. En... Hij had, ook nog, hij had dus ook nog nou ja, dat hij moest opstappen als leider van 50PLUS... Omdat, omdat hij met pensioenpremies had, had, had geklooid. Wat je natuurlijk niet kunt maken als je jezelf de pensioenkoning, uh, als pensioenkoning opwerft. Maar, maar ik vond het wel mooi dat hij meteen opstapt. Dat hij gewoon zei, ja, dat, dat klopt, stom, had ik niet moeten doen... ben ik verantwoordelijk voor, dus ik stap op. Dat vond ik goed. Hij was meteen weg. Dat artikel was niet eens geplaatst of hij was al opgestapt. Dat, dat, dat is eigenlijk heel sterk. Dat is sterk leiderschap. Het nou ja, is ook de enige manier waarop zo'n partij verder kan... Anders, anders blijft dat allemaal nog jaren achtervol. Wel ik denk dat, dat de achterman van 50PLUS dit akkefietje... Ja, de volgende dag wel weer was vergeten, maar... Maar, maar genoeg over jullie. Uh, uh, uh, maar... Nee, maar, nee, maar Kroll, ik vond het goed. Henk Kroll heeft eigenlijk laten zien dat hij, dat hij een sterk leider was. Wat mij betreft. Hij was gewoon geen goede boekhouder. Maar dat is wat anders. Die dingen halen we vaker door elkaar. Dat is een hele misverstand waarom hoe Mark Rutte premier is geworden. Toch? ja, Mark Rutte is een prima boekhouder. Hij let op de begroting en dat we niet onder de norm zakken. En, en, en, hij, en hij zorgt dat er bezuinigd wordt wanneer het moet. En, en hij lacht erbij. Sympathieke vent, absoluut. Ik kijk graag naar hem. Maar, maar het, is geen, het is geen inspirerende de, de, de leider. Het is geen leider die zegt... jongens, daar is het morgenland. Neem mijn hand, ik wijs u de weg. <tie> Toch? Het ja, gaat een beetje over cijfertjes en over praktische dingen allemaal. Hij heeft, hij heeft in, in, in september al gezegd... In, in een toespraak heeft hij gewoon gezegd... dat hij niet zoveel heeft met het woord visie. <tie> Ja, visie, dat zegt hem niet zoveel. Ja, televisie, dat kent hij wel. En visite doet hij ook wel eens. Niet heel vaak, een boekhouder gaat nooit op visite, hij gaat op handelsmissie. Dat is leuk. Alle wereldleiders weten inmiddels als Mark komt, hij komt nooit zomaar op de koffie, hij komt wat brengen of hij komt wat halen, maar hij komt nooit gewoon op de koffie. Dat is dan wat er dus gebeurt. Als je zo'n man als premier hebt, hij ging naar China. En normaal is altijd de vraag als zo'n premier naar China gaat, gaat onze premier de mensenrechten schendingen ter sprake brengen. En nu was de enige vraag, gaat onze premier naar huis komen met een panda? Want ja, want dat was een beetje het punt. Als je een panda krijgt, dan heb je het goed gedaan. Dan heb je dan heb je, dan heb je, dan heb je, je aan je plicht voldaan in China. Want ja, de, de panda is een teken van goede verhoudingen. En je wilt natuurlijk een goede verhouding met China. Want China gaat het overnemen uiteindelijk. Dat, dat hoor je al jaren. Dat de Chinezen de, de hele wereld over gaan nemen uiteindelijk. Dat, dat, dat, dat, ze, dat ze eerst Afrika hebben, ze zijn geasfalteerd en alles. En ze gaan nu... Nee, maar ze zijn onderweg. Hè. Ze komen... Je kunt het dan zien in de snackbar. Ze nemen de snackbars over, de Chinezen. De, de friet-Chinezen. Dat zijn de verkenners. Zet, ja... Die zijn vooruit gestuurd en die, die zijn nu een beetje de, de, de, het, land, uh, het land aan het checken. Nee, maar echt, en langzaam, langzaam gaan ze alles overnemen. Ze hebben ze een paar weken geleden ook al een raket naar de maan gestuurd. Op, op dat niveau. Opvallend dat ik sindsdien trouwens ook niks meer van Gordon heb gehoord. Maar, dat, dat is maar die Chinezen zijn het langzaam aan het overnemen. En, en dan, nou ja, daar wil je dan vrienden mee zijn. En dat is dan, dat is dan hoe, hoe Mark Rutte uh, zorgt voor goede handelsbetrekkingen. Maar, maar verder, ja, ver, verder gaat het ook niet over veel meer dan dat. Dat vind ik soms ook jammer. Daarmee heeft hij voor mij ook bijvoorbeeld het feestje van het jaar verpest. Ik weet nog precies wanneer hij deed ook. Op 28 januari van dit jaar om 7 uur s avonds. Ik weet niet of u nog weet wat er toen, wat er toen gebeurde. Beatrix. Beatrix, ja heel goed. Beatrix trad af. He, en en dat, was, dat was een mooi moment. Ik vond het echt dat ze dat heel mooi deed. Ze zat daar, he, heel mooi, achter zo'n tafel en zo'n schemerlamp erachter... en een bosje bloem, een heel rustgevend beeld. En, en, en, en, en nou ja, ze, ze begon te vertellen dat ze, dat ze ging aftreden... en uh, dat, ze, dat ze dankbaar was, vond ik mooi, dat ze dankbaar was aan ons. He, voor, voor alle jaren waarin ze onze koningin had mogen zijn. En ik dacht, oké, okay, blijkbaar hadden we dus ook een andere kunnen nemen. Ja. Ik wist het ook niet. En, en daarna zei ze, dat vond ik wel het allermooiste... dat ze niet aftrad omdat ze te oud was en te ziek... maar dat ze plaats maakte voor een nieuwe generatie. Dat vond, dat vond ik mooi. Dat vond, dat, vond ik een, dat vond ik een mooi gebaar. Daar, daar, daar zie je volgens mij het verschil tussen een koningin en een paus. He, want de paus ging omdat hij te oud en te ziek was. Dat een beetje een raar verhaal is natuurlijk. Ik dacht dat dat de enige twee selectiecriteria waren om de baan. Ja. überhaupt. Ja, daar ben je wel deze. De oude, ziek en twee ballen. Je moet twee ballen hebben. Dat wordt wel altijd gecheckt. Dat is wel heel mooi, dat is zo'n traditie die dan komt bij zo'n machtswisseling. Dan heb je, dan heb je altijd, dat was bij de koning ook, hè? De, bij de koning was het... Voor mij was de, de, de raarste traditie was dat visnet. Op een gegeven moment liepen ze van, de, van, de, uh, van het paleis op de Dam naar de Nieuwe Kerk over zo'n blauwe loper. En nou ja, Willem-Alexander liep daar zo, hè? nieuwe koning met, met, met, met Maxima aan zijn zij. Of eigenlijk natuurlijk liep Maxima daar met Willem-Alexander zo'n half achteraan, Dat achteraan toch Ja... Dat is toch een beetje hoe zijn koningschap eruit gaat zien, denk ik. In de schaduw van haar charisma hè, schreed hij naar de nieuwe kerk. En, en toen. En toen... Ga, ga je me nou aanklagen van majesteitschennis? Uh... <lacht> nou ja, maar, maar hij liep over die blauwe lopen. En daar overheen hing dus een, een overkapping. En die was helemaal gemaakt van visnet. Dat is traditie. Dat moet dan zo. Niemand weet waarom. Niemand weet ook. Waarom zou iemand daar ooit mee begonnen zijn? Vraag ik me dan af. Toch? Want het enige wat je ermee voorkomt is dat, dat er ja, dat een kabeljauw op het hoofd van de koning. <lacht> Ja. Maar ja, dat is dan traditie, dus dan doen we het zo. Dus dat, ja, dat is een beetje... En dat heb je in de kerk dus ook bij de paus. Dan als er een paus wordt gekozen, dan moet hij op zo'n uh, zo stoel gaan zitten... met een gat in het midden hier zo. Dit is dan de, de stoel zo, een gat. En dan moet hij zijn jurk een beetje optillen, dat het zaakje een beetje mooi, uh, mooi bungelt. En dan, en dan moet... Er, dat is echt waar. Hè? Dan moeten dus in de Sixtijnse kapel, is dit net na de stemprocedure... dan moet er dus een kardinaal, die moet gaan voelen. Iemand met, met enige ervaring op dat gebied in afval. Die moet... Ja... Die moet je dan ook maar net voor handen hebben. Hè? Ja, die moet dan, dan van onder gaan voelen of er daadwerkelijk een scrotum, dan wel meerdere scrotii aanwezig zijn. En als dat het geval is, dat is ook nog een officiële tekst, dat vind ik het allerleukste. Een soort habemus papam, eh, namelijk. Testiculos habet et bene pendentes. Ze dus spreekt een aardig mondje Latijn, hoor ik. Voor, voor, voor de rest, dat betekent: hij heeft twee ballen en ze hangen goed. Is dat te gek? Dat vind ik leuk, dat vind ik leuk, daar hou ik van. Over die, van die gekke tradities. Hè, dat gewoon, uh, dat, en, uh, het is om te voorkomen, dat heeft ook een functie. Want er is ooit een keer namelijk een vrouw per ongeluk paus geworden. Dat wil je natuurlijk kosten wat het kost voorkomen. Hè, een vrouw in een jurk, potsierlijk gezicht. Dus je wil, je wil dat er een man paus wordt. En dat is een keer misgegaan. In de, negende eeuw, in de negende eeuw had je Johannes. Dat was paus Johannes. En die was benoemd. En dat ging een tijdje goed. Maar op een gegeven moment baarde paus Johannes een kind. En uh, ja, dan heb je in de kerk twee opties. Of heilig verklaren of eruit trappen. En... Uh, en in dit geval dachten ze niet aan een wonder, maar aan een vrouw. En, en toen, toen bleek Johannes bleek dus Johanna te zijn. En, en toen is ze uit, uit haar ambt gezet. Een gebeurtenis die we later met een bult terug op het wat bij Tessel nog een keertje nagespeeld hebben. <lacht> hey, maar dat komt dus uit, uit de katholieke traditie. Ik denk wel trouwens dat ze een goede pauze hebben genomen. Pauze, Pauze Franciscus, ik denk dat het echt uh, gewoon voor, voor de katholieke kerk... qua PR, beter hadden ze het niet kunnen doen. Een van, de, een van de rijkste, machtigste instituten ter wereld. En dan een hele sobere armoedzaaier als leidende. Dan heb je begrepen waar leiderschap om draait. He, dat het gewoon gaat om iemand die, die, die uh, iets, iets symboliseert... wat misschien niet eens heel erg bij je bedrijf past. He, maar dat in ieder geval dat, ja, sympathie... op dat, hij, hij is uitgeroepen tot time person of the year... Een heel mooi lijstje was dat ook. Hij was dan één, net voor Edward Snowden. Daaronder stond een uh, homorechtenactiviste. En daar onder stond Assad. Dat is een mooi rijtje. Ik, ik hoop dat er een keer een borrel komt voor alle genomineerden. Dat lijkt me wel leuk. Dat is gewoon een mop. Dat is gewoon een mop. De pauze, een klokkenluider, een homoactivist en een dictator lopen een bar binnen. Dat is gewoon... Onmogelijk. Maar goed, maar de pauze... Het, het goede is hij, is, hij is van de armoede. En hij straalt, hij straalt sympathie uit. Hij heeft de limousine geweigerd. Heeft, er kwam een limousine voorrijden om hem naar zijn werk te brengen. Hij zei, ik ga met de bus, ik heb een strippenkaart. He, dat, ja, dat is een heel andere stijl dan die Benedictus. Die ging, die ging op zijn laatste werkdag per helikopter naar zijn buitenverblijf. En waarmee hij wel de eerste pauze werd die verticaal het Vaticaan heeft weten te, te verlaten. Maar ja, het is, het is een andere stijl. Ik denk, echt, ik, denk, ik denk dat meer geloven dit zouden moeten hebben. Als je, als je echt een beetje ja, de, de wereld een beetje sympathie wil kweken... dan moet je, moet je... Ik denk dat moslims hier ook baat bij zouden kunnen hebben bij een pauze. Dat zou, dat zou te gek zijn, gewoon mode eerste. Waarom niet? Ja, en dan ook, zo, ook tradities, hè? al die rare dingen eromheen moet je ook hebben om het interessant te houden. Dus gewoon dat hij dan ook even bevoeld wordt, of die besneden is en zo. En eh, het enige wat lastig zou kunnen zijn is de benoemingsprocedure. Dat, dat moet wel anders. Ik, ik denk dat als je 115 uh, moslims bij elkaar in de Siksteinse kapel zet... ...en er komt op een bepaald moment rook uit het gebouw... <lacht> ...dat er dan andere scenario's in werking treden. Maar verder denk ik echt dat het, het ze zo goed zou doen. Maar goed, ik, de, de, die koningin, onze koningin trad af en zei dus dat ze plaats... Maar ik, ik ga nu weer terug naar de hoofdlijn, hè? merk je? Toen de hoofdlijn, af en toe uitslap je en dan ben ik weer terug. GELACH. Ze maakte dus plaats voor een nieuwe generatie. Dat vond ik, dat vond, dat vond ik een prachtige gebaar. En, en ze was klaar met praten. Ik, ik was echt ontroerd door het verhaal. Maar toen kwam daarna die nieuwe generatie meteen in beeld. Mark Rutte. En, en, en Margaret was blij, dat zag je aan hem. En je zag aan hem, ja, dit is een historisch moment, dit maakt niet elke premier mee. Dan, je zag hem stralen, hij, hij kwam in beeld. En ik dacht, zo, die hebt een date of de koningin is afgetreden. Het was echt, he, dat, ja, dat blije. Maar toen begon hij te praten en de koningin te bedanken... voor al haar jaren trouwe dienst aan, aan ons land. En, en uh, toen zei hij, op een gegeven moment begon hij een beetje persoonlijke anekdotes ook. Af en toe een beetje rare, rare dingen ook. Op een gegeven moment zei hij dat onze koningin uh, ja, een vrouw is die, die houdt van mensen samenbinden. <lacht> Dat is ook een gekke formulering? Oké, okay, heeft ze 50-20 grijs op het nachtkastje liggen? Wat is dat? Ja. Maar ja, aan de andere kant, als ze inderdaad 50-20 in de slaapkamer had liggen... ...dan had Ruud Lubbers ons daar inmiddels wel alles over verteld. Denk ik. Dat was toch een beetje terugkerend thema, de, de anekdotische incontinentie van Ruud Lubbers. Dat, ja, daar, daar kwam je niet onderuit. Als, als vrouw kon je dit jaar niet aftreden, dan wel overlijden. Of Ruud Lubbers was de dag daarna uh, aanwezig met een verhaal... Wat, wat je eigenlijk liever niet in de publiciteit had willen hebben. Dat was toch een beetje... Ja, toch? In januari eerst Beatrix, die trad af. Dag later zat hij weer nieuwsuur te vertellen. Ja, nou, ik, ik heb dan nog geadviseerd over Willem-Alexander. Ik zei, nou, laat die jongen toch gewoon een beetje zijn gang gaan. He, geef hem de ruimte. Kom op, hij moet het toch zelf ontdekken. En Bovendien, hoe groot is nou de kans dat hij thuis komt... met de dochter van een oorlogsmisdadiger, en, en even later ging Margaret Thatcher dood. In april overleed Margaret Thatcher, die Iron Lady. En, en, en nou ja, wie schetst mijn verbazing? Helemaal niemand. Ik, ik weet ook niet hoe je dat moet schetsen, maar, maar een dag later stond in de krant wel... deze, deze, deze in memoriam, er stond hier, hier drie kolommen Margaret Thatcher, twee kolommen Ruud Lubbers. Dat is dan wat er gebeurt. En ik zei, Maggie, nee, dat ga ik niet doen. Dit was een Ruud Lubbers-imitatie. <lacht> maar uh, nou ja, ik, ik denk dat dit ook de reden is dat bijvoorbeeld, dat bijvoorbeeld prins Charles nog steeds geen koning is. Ik denk dat Elisabeth denkt, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar als ik aftreed, dan staat volgende Ruud Lubbers in de krant. Nee, Elisabeth was een heel los wijf. Je kon een hele vieze moppen met de tapper. Ik denk echt dat Elisabeth denkt, al word ik 180. Eerst gaat Ruud, dan ga ik pas. Ik denk dat dat de houding is. Maar, maar onze koningin had, nou, had dus bekendgemaakt dat ze aftrad, Mark Rutte bedankte haar. En toen zei hij op een gegeven moment, zei die, en iets heel belangrijks. Ze zei hij, jongens, dit is een historisch moment. Een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis. We gaan dit samen vieren. En dat vond ik mooi ja dacht ik, ja, dat is volgens mij wat dit land wel kan gebruiken. Gewoon samen een feestje vieren. En even, even los van, van, van de CPB-cijfers en de werkloosheid... en de recessie in de faillissementen. Gewoon, gewoon een, een, een vrolijk feestje. Samen op straat, met z'n allen, iets leuks doen. Volgens mij zijn we daar aan toe. Ik, ik vond het goed idee. dat nou dit, dit, dit kon wel eens een heel mooi jaar gaan worden. En toen zei ik erachteraan... maar uiteraard met de soberheid die past bij deze tijd. Als je ooit een feestje binnen twee minuten wil verknallen... Zijn dit de exacte woorden? Schat, wil je met me trouwen? Ja, maar met de soberheid. Die past bij deze tijd. H -h -h het is geen zin. H -h het is geen manier om een feestje aan te kondigen. H -h -h het werd ook meteen al duidelijk. Hè? Er werd een comité ingesteld om het te organiseren. De, de, de voorzitter van het comité werd Hans Weijers. Die is van D66. Dus een, dus een partij die tegen de monarchie is. En uh, het werd georganiseerd hier in Amsterdam... bij Eberhard van der Laan, die lid bleek van het Republikeins Genootschap. Dus ik dacht al snel, ja, we konden dit wel eens heel sober gaan vieren. En de soberheid zat hem niet, niet, niet alleen in het geld, maar vooral ook in die ideeën. Er was heel veel bezuinigd op ideeën. We moesten zelf dingen aandragen. We moesten zelf ideetjes aandragen waar je dan een oranje strikje voor kon krijgen. Als het een leuk feestidee was. He, langs de langste polonaise, dat, dat soort ideeën. En uh, uh, we moesten zelf uh, uh, uh, koningsspelen op alle scholen. Er moesten koningsspelen worden georganiseerd. Er was verder ook niks voor geregeld. Geen geld, geen ideeën. Gewoon... Ja, dat was gewoon, ja, elke school moest eraan meewerken. Verder was het eigenlijk het onderwijsbeleid van de afgelopen twintig jaar... in een hele mooie symbolische notenop. Ja. Maar, maar, maar, maar nou ja, we moesten alles zelf... En, en het allerergste, het pijnlijkste vond ik dat we op een gegeven moment... Je, uh, moesten we dromen insturen. Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning. Dat vond ik heel verdrietig. Ja, ik dacht, heeft onze koning zelf dan geen dromen? Die man heeft 45 jaar de tijd gehad om zich voor te bereiden. Die weet al 25, 45 jaar dat hij dit gaat doen. En, en, en hij weet gewoon niks. Want daar hebben we toch allemaal wel een keertje over gefantaseerd. Wat zou ik doen als ik koning word? Dat zijn de twee dingen waar we allemaal wel eens over gefantaseerd hebben. Maxima, en wat zou ik doen als ik koning Ja! Die hebben ook verdacht veel met elkaar te maken trouwens. We nee, maar de Maxima daar hebben we natuurlijk allemaal onze gedachten bij, toch? Mannen willen er hebben, vrouwen willen er zijn, homo's willen er kleden. Iedereen heeft iets met Maxima. En we willen Ja, als je koning wordt, tuurlijk, dan heb je toch honderd ideeën. Dan denk je, wauw, als ik koning zou worden, ik zou zo... Nou, een paar dingen, alleen al op basis van dit jaar. Uh, ik zou bijvoorbeeld iets meer, iets meer Syrische vluchtelingen opvangen. <tomt> een klein, klein beginnetje. He, dus, ik weet niet of je het mee hebt gekregen. is dus een klein oorlogje gaande in Syrië. En er zijn 2 miljoen vluchtelingen. En wij hebben besloten, als Nederland, om het dit jaar uh, 50 extra doen. Te vangen. Vind ik niet zoveel. Vind ik, nee. Het enige wat je kunt doen is vluchtelingen opvangen. We hebben nog overwogen om in te grijpen, maar dat was allemaal heel ingewikkeld, want dan moest je bewijs vinden voor een gifgasaanval. Want het, ja, dat is heel belangrijk op welke manier je, je eigen burgers doodmaakt. En, en ja, er ja, was nog geen bewijs gevonden van gifgas. Op een gegeven moment een heel raar verhaal waren ze op zoek naar bewijs van gifgas in een wijk. Uh, en, toen, en toen zeiden ze, ja, ja we, we hebben het helaas niet kunnen vinden. Want daar had de hele wijk inmiddels met gewone bommen plat gegooid. Ja, daarmee, kansloos. Dan kun je niks meer doen natuurlijk. Het is een heel, heel, raar, heel raar verhaal. Maar goed, het enige wat wij dus kunnen doen, is vluchtelingen opvangen. En we hebben besloten om er 50 op te vangen. En dat, dat is dan op zich niet het ergste. Maar we, we hebben natuurlijk ambities. Dus wij wilden alleen de 50 meest schrijnende gevallen opvangen. Om te laten zien hoe goed wij vluchtelingen kunnen opvangen. Dus er moest een selectiecommissie naar Libanon. Om in een vluchtelingenkamp, ergens in een, ik denk met een stip en een jurytafel. de 50 meest schrijnende Syriërs eruit te plukken. Nou ja, dan denk ik, kom op jongens, maak het dan ietsje ruimer. Misschien links, hè, maar dan denk ik, maak er gewoon 60 van. Weet je, dan doe gewoon even een beetje, een beetje je best. En. En als ik, als ik koning zou worden, dan zou ik toch de banken nog, nog veel beter in de gaten houden. De banken. He, want het was toch weer geen goed jaar voor de banken. Of eigenlijk was het een best wel goed jaar voor de banken. He, maar, maar dat was het probleem ook een beetje. We begonnen met de SNS-bank, die moest dan meteen genationaliseerd worden. Dat ik wakker werd de tv aanzetten. En ineens Jeroen Dijsselbloem op tv zag verklaren... Ja, ik heb vannacht de SNS-bank genationaliseerd. En dat heeft ons 3,7 miljard euro gekost. Floep, in één nacht tijd, zo weg. Ik vond als kind de uitdrukking door de bank genomen altijd een beetje gek klinken, maar ik ben hem dit jaar wel steeds beter gaan begrijpen. En dan wist ik nog niet eens van de Rabobank, kun je nagaan. Maar ik voelde meteen dat hier klopt iets niet. En toen kwam er een nieuwe topman en die moest dan meteen 5,5 ton verdienen, want ja, we moeten hem wel marktconform betalen. Dan dacht ik, nee.